Clemens Peters met het NOS Journaal. De viering van Koningsdag in Amersfoort is in volle gang. De koning en zijn familie lopen daar sinds 11 uur door de stad... en worden toegejuicht door de mensen langs de kant. Ze bezochten onder meer een kraam van de stadswormerij... die wormen inzet voor de compostering en van etensresten... van horeca en bevolking. En ook deden ze mee aan een regio-quiz... met vragen over Amersfoort en de omliggende dorpen. Tot nu toe is het droog gebleven in Amersfoort. Het programma loopt officieel tot nu... maar het is ook al duidelijk dat het uit gaat lopen.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 De maximumstraf voor bedreiging gaat omhoog, van 2 naar 3 jaar. En wie bestuurders, zoals burgemeesters, bedreigt... kan een nog zwaardere straf krijgen. Die straf wordt verdubbeld van twee naar vier jaar. Minister Grapperhaus dient hierover nog voor de zomer een wetsvoorstel in. In een brief aan de Tweede Kamer noemt de minister het verschijnsel... een maatschappelijk probleem dat steeds ernstigere vormen aanneemt.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 Dankjewel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 Met platen die hij graag wil horen. Nou, ik ga mijn best doen. Maar het zijn zoveel platen. Het is. Uh, ja, ik heb er gewoon een handjevol uitgekozen. Die gaan we het komende uur draaien. En als opening horen je natuurlijk onze herkennismelodie. En die was van Louis Daams met Weet je nog wel oudje? Opname 1928. En de volgende artiest is Antonio Gerard Theodor Hermans. Beter bekend als natuurlijk Toon Hermans. Hij was geboren in Sittard op 17 december 1916.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 de Het is veel te kort Vandaar het vieren, tegen vieren zo morgens tegen vieren Vandaar het dan pas echt gezellig wordt Een vogeltje zing zingen vroeg Is de nacht niet lang genoeg Nee, de nacht is altijd veel te kort Vandaar het vieren, zo tegen vieren snor morgens tegen vieren Go, go, go, go, go, go. Ik heb tien jaren Ik heeft moeder nog gezegd Mijn kind vertrouw het man, niet die kerel zijn ze slecht Ze maken al de meisjes gek, alleen voor tijd verdraaid Ze hebben allemaal hetzelfde, het moet die ander land En hoe meer ik het bekijk, mijn moeder had gelijk Wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren Jezelf erin tot alle bij je oren wat nooit verliefd, maar wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, kan dit je gaan. Mijn moeder zei, een man houdt eerst een meisje aan de praat. Je krijgt een advocaatje in een stukje zikkelaat. Je zegt op alles ja en je bent veilig en vertrouwd. Wanneer je een 50 centimeter van je lijf afhoudt. En hoe meer ik het begrijp, Mijn moeder had gelijk, Wordt nooit verliefd. Want dan ben je verloren. Je zeilt erin tot bij je ogen. Je oh, wat nooit verliefd met wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt dan ben je dus ik ga reken maar. Ik heb mijn moeder iets gevraagd, met vrijer houdt zo aan. Die wil bij avond altijd in het klasoontje wandelen gaan.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 Als je verliefd wordt, dan ben je dus niet gaar, dan allemaal mee. Wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren, je speelt erin tot alles bij je oren. Was nooit verliefd maar wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je dus niet gaar, Klenk maar. En thans, voeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat... Lied. Knol, raap en lof schorseneren en prei Op bladzijde 85 van onze bundelen Rampen bedreigen het menselijk leven Knolra en lof schorseneren en prei Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven knolra en lof schorseneren en prei Gift in de bodem, lawaai gebeuren, knolraad allos, neer en los, voor en vrij. Buien en lagere temperaturen, knolraad allos, en los, voor zijn eer en vrij. Libanon, El Salvador, Suriname, knolraad en lots voor en eer en brein. Weekbladen, roddel en etenreclame, knolraad en lots voor en brein. Degeneratie en makelaardij, knolraad allos, en los, voor en vrij. Onze weer wordt een moestenij. Knolra, een lot, schorsen, leren en brei. Halleluja! Dalen de omzetten, stijgen de lasten. Knolrad en lot, schorsen, en brei. Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten. Knolrad en lof, schorsen, en brei. Vuil en verval en terreur in de straten. Knolrad en lot, schorsen, en brei. Op idioten en voetbalfanaten. knora en ons schorseneren vrij. Twaalijke ziekten en vieze gezwellen. Knolraad en ons schorseneren en vrij. U hoef ik zeker wel niets te vertellen. Knolraad en ons schorseneren vrij. Duistere driften en afgoderij. Knora en ons schorseneren en vrij. Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij? Knora en ons schorseneren vrij. Zien wij ze groeien, de horden, klora, een lof, hier en bij. Mensen die steeds minder menselijk worden, klora, een lof, hier en prij. Mensen die jengelen, mensen die bulken, klora, een lof, hier en prij. Mensen die lasteren, schimpen en pulken, klora, een lof, hier en prij. Mensen gespeeld van gevoel en geweten, klora, een lof, hier en prij. En wat die mensen niet allemaal. Knolra en los, zorg ze en vrij Nooit meer, nooit meer keert het gedij Zorg en los, voor en vrij En zet u dit er dan ook nog maar Dat was muziek van Dr. P. Dr. Anders P moet ik zeggen. Met koolraap en lof. Schorzenieren en brei. En daarvoor weer een nummertje van Louis Dames. Met uh, Wordt Nooit Verliefd. En de volgende formatie. En de Ramblers. Een dansorkest Dat vooral beroemd is geworden als populair radioorkest in Nederland. In het midden van de, van de 20e eeuw. Het orkest beschikte over het volledige instrumentarium van de big bands uit de tijd en bracht een uh, gemengd repertoire van jazz- en amusementmuziek. En in de jaren 30 hadden de muziek als anders met dergelijke aanbod enorm veel succes in Europa. En aan hun dominante binnen, de jazz kwam pas aan het eind door de komst uh, van de bebop in de jaren 40, maar voor die tijd. Uh, de Ramblers en uh, ja, ze hebben een heleboel platen gemaakt en uh, ik zou ze het liefst allemaal willen draaien want ik vind ze bijna allemaal heerlijk. U hoort er nu eentje van de Ramblers met Vrijgezellenlied. lied.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 Maak je loon als in een droom. Denk. Je... Wipeout met amor. En daarvoor hoor u Linda in de nightbeurs met: Hey, kom met me mee. En zometeen heb ik nog een plaatje van de nightbeurs. Alleen niet uh, met Linda, maar zometeen met Siska. Maar hier zult u nog uh, een hitje uit 1956: Black and White met blonde leentje uit de Lindelaan. Het hele dorp is in ruimte en roer. De dames zijn er vast, ik. De schulden van is een vals persoon. Al won ze rampen een bik, ze noemen haar blonde Lintje. Ze flirt met Jan-Piet de Klas en heeft een paar heel mooie ogen. Daar is ze niet de pas. Die blonde Lintje, de linde land is het gesprek van de dag. Zo graag dat ze niet bang Ze ziet er vreselijk onschuldig uit En doet zo kinderlijk pracht Maar iedere man die ze aardig vindt Maakt zij direct op haar slag. Het eten is er heel matig of drinken doet ze voor een zes. Maakt neem maar gebruik van een glaasje. En die slinkt ze zo uit de fles. Zinnig niet, als men van iedereen wordt. Want onder het hemdje met kantjes, daar klopt een hartje van goud. Slechts één man heeft zij in gedachten, van wie ze ook werkelijk houdt. Die blonde leentje, de lindelaar. Yeah, this hot and Lekker niet Linda, maar Siskaat samen met de Nightbirds met de liefde. En daarvoor hoort u Black and White met Blonde Leentje uit de Linderlaan, Een opname uit 1956. En de volgende formatie is geen formatie, maar is een dame. Henrietta Adriane Blok, beter bekend als Hattie Blok. Geboren in Arnhem op 6 januari 1920. En overleden in Amsterdam op 6 november 2012. Was een Nederlandse cabaretier, actrice en zangeres die vooral bekend werd door haar rol als zuster Clifia... in de serie Ja, zuster, Nee, zuster van Annie M.G. Smit. En u hoort er nu, hè, die blog? Samen met Leen Jongewaard met Wilt U een Stekkie? Wil u een stekkie, een stekkie, een stekkie? Wil u een stekkie van de fuchsia? Ja? Heb u een plekkie, een plekkie, een plekkie? Heb u een plekkie voor de fuchsia? Ja? Het is een makkelijke plan...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 De fuk, fuk, fuxia.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 op je fysieke gang. Dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekkie van de fuk. Ik geef een stekkie van de fuk, Van de fuk, fuk, fuk, Van de Fuxia. Heb u een plekje, een plekje, een plekje? Heb u een plekje voor de fucsia? Het is een makkelijk brand. Hij eet als het ware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet het best op het balkon. Ik geef een stekkie, een stekkie, een stekkie. Als ik s'avonds op visie ga, dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekkie van de fuk. Ik geef een stekkie van de fuk, ja. Van de fuck fuk, fuk, fuk Zie ik de lichtjes van de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 Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En de muziek is uh, beschikbaar gesteld door niemand minder dan kor, draaier. En nu horen ze juist Helma en Zelma met Ik ben het beu. En daarvoor Bobby aan schoepen met Lichtjes van de Schelde. En de volgende is een dame... Een hele bekende dame. Tante Leen, geboren in Amsterdam op 28 januari 1912. En overleden in Amsterdam op 5 augustus 1992. En haar werk gedaan was Helena Kokpolder. En later Helena Jansenpolder. Was een Nederlandse volkszangeres. En samen met haar Jordaan mag ze aanspraak doen. gelden op de titel De Beste Stem van de Jordaan. En het bijzondere van deze dame is... Ze begon haar carrière pas op... 43-jarige leeftijd, toen begon ze pas voor het eerst op te treden. En daarvoor verdiende ze de kost als schoonmaakster en garnalenpelster. Nou, de rest is uh, geschiedenis, hè. U hoort er nu Tante Lee met o Johnny. Ik heb je zo vaak horen zingen, jouw stem Yeah. yeah.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 dat is het geheim als je van elkaar houdt. Als het orgeltje speelt in de straat. Zien we weer de jaren dat we kinderen waren? Alweer zo'n gezellige plaat. Het was Ria Roda met Als het orgeltje speelt. En daarvoor de heirekels met Pak de buurtbus, Tante Sjaan. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even de score draaien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 Oh la la la, oh la la, oh, la la, wat ben jij een schat Oh la la oh la la, oh la la, als ik jou een schat Want jij hebt alles wat ik wil Jij bent excellente de in april, Meisje met je goudblond haar Met je mooie ogen waar. Ja, jij hebt alles wat ik wil Jij bent als de lente in april Je bent wel duizendmaal een ideaal Jij ging voorbij En ik zag hoe je lachte tegen mij Heel erg ondaan. Breef ik vol bewondering staan? Ik wist niet gauw wat ik tot je zeggen zou. Want je was al lang aan mij voorbij eer ik deze woorden zei. Oh la la la, oh la la, oh la la, wat ben jij een schat? Ik jou een hart Want jij hebt alles wat ik wil. Jij bent als de dente in april. Meisje met je goudblond haar. Met je mooie haar. Ja, jij hebt alles wat ik wil. Jij bent als de dente in april. Je bent wel duizendmaal. Mijn ideaal. Maar op een keer zag ik jou in een kleine dansing weer. Ik nam een kans en ik vroeg toen aan jou om een dans. Maar bij die dans keek ik alsmaar in het rond. Want ik wou je. Laat me lezen, wat er in mijn ogen stond Oh la la la, oh la la, oh la la, wat ben jij een schat Oh la la la, oh la la, oh la la, als ik jou eens had Want jij hebt alles wat ik wil Jij bent kans de lente in april. Je met je goudblond haar, met je mooie ogen. Haar ja, jij hebt alles wat ik wil. Jij bent dat lente in april. Je bent wel duizendmaal mijn ideaal. Beleef de, de tijd van de leer, wat zand voert, het zand